Wij beginnen de les 65 van Zohar. Pagina Nun Gimel 53. De laatste oot van dit onderdeel van dit stuk Zohar van Rav Ghamenuna Saba. Dat zal ons geweldig helpen op elke fase van onze studie wat we hebben geleerd van die otioot. Uh, wij leren de methode ja, van Zoger het is alle andere dingen wat wij leren. Maar het werk is aan jou. Ja? Jouw relatie is jouw relatie met het licht. Dat moet je zelf opbouwen. Ja? Ik zeg eerlijk. Niemand gaat het voor iemand anders doen. Jij bouwt het op. Wij geven de methode. Ja? Mijn taak is alleen methode. En misschien nog meer komt het wel. Omdat wij toch een zek zekere verbondenheid met elkaar hebben. Natuurlijk. Het, wij zijn verbonden. Is, maar daar spreek ik niet over. Dat is wat ons gegeven wordt. Maar zonder jouw individuele werk, dat is het belangrijkste, dat jij werkt aan jezelf. Dat Wij niet hangen aan elkaar, ja, maar zelf werken aan zichzelf. Dat is goed om steeds onder ogen te hebben. Ja. Zoals in mijn mailtje ja, van de meditatie dat meditatie is, dat is van jou. Ja, kan jou kan jou dat niet ontnemen van jou ik kan wel natuurlijk een hele cursus geven meditatie het zou geweldig zijn natuurlijk maar niet nu je moet zelf eerst proberen een relatie opbouwen met, met het licht En dan, dan, zou dan, zijn, dan is het zinvol duidelijk en dan kijken we wat het eigenlijk alles staat vol van aanwijzingen. Ja, van meditatie. Maar jij moet het zoeken. Door het opstaan en vallen. Hè, van alles. Jij moet zoeken. Jouw eigen persoonlijke weg. Naar het licht. Dat is de relatie. En niet iemand anders. Kan voor, kan voor jou doen. Anders is het komedie is het Overal in de wereld doet ze dat wel. Weet je wat. Samen. Gezellig. Samen gaan we daar. Naar de schepper toe. Kinderlijk, maar ik kan het niet verkopen. Ik kan het niet, omdat we willen. Het is de tijd gekomen dat waarbij we moeten. Uh, de waarheid, en dat is de Kabbalah, is de waarheid een, een onverbiddelijke waarheid. Maar de waarheid die toch wel. Die laat zien dat wij niets kunnen. En dan van dat niets kunnen wordt iets. En dat is geweldig. Ja, dat niet, we are the champions. Maar ja, het is niet, wij zijn niet in staat om maar een stapje omhoog te doen. En tegelijkertijd zullen we zien dat het wel mogelijk is. De weg is er. Dus pagina nun Gimmel, 53, de laatste oort van... De zoger van Othijod. De zogger... De, grond, de grondtekst van de zoger zelf. Uh, de regel 4. lamet tet 39. We avade... Kadosh Baruch Hu. Itvan. Alain. Ravravan. Itvan, Tatain. Zeirin. Uwagin. Kach. Five. Bet. Bet. Breishit, Bara. Punt. Alef. Alef. Elokim et punt. Itvan. Miele'ela. Ve itvan zes. ni tata. Ve hulhu. Chichada havo. Mi alma. ala'a. U alma tata'a. Vier. Vertaling. We Abad Kadosh Boroughu en de Heilige gezegende is hij, maakte Itwan, Alain, Ravravan de grote, uh, hoge uh, letters. We Itwan. Tatain, Zari, Zari, Zirin en de letters, uh, kleine letters beneden. Beter te zeggen, uh, uh, uh, gro uh, grote letters boven en kleine letters beneden. Komma, Uwaginka en daarom vijf. Bed, bed. Begin de Torah van bed bed brisht bara. In den beginne schiep de scheppers. Dus de eerste twee, let, twee woorden zijn beginnen met bed en bed. Daarom staat het bed, bed, punt. Hij zal zo ons uitleggen. En dan staat het verder further... alle 12, de derde en de vierde woord zijn elokim, et del elokim. Dus brisht bara. Bet-bet, ja, Bereshit begint met bet, en Bara begint met bet, en dan Elohim begint met alef en et begint ook met alef. Dus vier eerste woorden hebben dubbele bet en dubbele Punt. Itwan mille ela, de letters van boven, We itwan zes, mitata, en de letters van beneden. We zes dus, we gulhou, gade, havu en allemaal als één zijn zij. Miela, miela, me miela, miela, van van hoge wereld, wereld miela, miela, alma en van van de lage wereld, wereld. Ja. is het de bedoeling dat, bara, als een, dat het een afkorting is? Ah, wat David vraagt is dat uh, in de regel 5 het vierde woord geeft ons aan, in de zogers stelt het, stelt het uh, set tussen de tw der tweede en de tweede, derde letter van het woord bara uh, dubbele aanhalingstekens. Dus bara is een woord schip, maar hier wordt gezet een uh, dubbele aanhalingstekens. Het wordt zo gedaan in de in de kabbala vooral wanneer men uh, bepaalde verbanden wil uitdrukken, met in het bijzonder uh, gematrias, dus getalwaarden. Dan geeft het men ...aan op die manier. Hier, let, hier zegt hij niet over getalwaarden... ...maar toch wel geeft hij wel aan... ...dat het hier... Uh, ...op die manier geeft hij aan. Waarom? We zullen kijken. Maar het is wel inderdaad een goede vraag... ...maar het is wel gebruikelijk. Je zal ook zien in andere bronnen... ...bijvoorbeeld in de... Oh, ...ik hoop dat wij vanaf september... ...zullen beginnen, hoop ik dan... Uh, Shara Gilgulim, ik weet niet of dat zal lukken, dus de, de poorten van de incarnatie, dan zien we ook daar in het boek van, van Ari zelf, zien we eh, dat al die namen van de ziel, Nefesh, Roach, de Shama, Chaya en Ishi. daar worden ook de laatste, de laatste letter wordt als het ware tussen de ene, de laatste en de laatste letter, komen die twee apostrofjes. Het is gebruikelijk. Gewoon let op dat het kan. Dus, en waarom? We zullen zien op zijn plaats. Uh, duidelijk, ja. Dus wij gaan nu naar, naar Hassulam. Has Beneden, de rechtervleugel. Uh, voor ons, voor ons is, het, is het om het even of, er, of het een rechtervleugel is of een linkervleugel is. Maar soms is het wel goed om aandacht te schenken. Laten even uh, kans geven aan de linkervleugel. Ja of niet? Soms is het goed dat te doen. Uh, dus, uh, ik had wel mijn, mijn dochter wel gezegd. Dat zij zei, papa, wie zal winnen? Ik had direct haar gezegd, wie zal winnen? In die verkiezingen. Maar ik zei, ik zeg, ja, als ik jou dat zeg, moet je dat niet dan direct uh, hangen aan mij of zeggen: Papa, ik wil ook kabbalah leren nu. Weet je, maar uh, niet daardoor. Maar ik zeg het gewoon aan jou, gewoon om. Um, uh, dus dan belden ze mij vandaag, vandaag, vandaag. En ik zeg: Hoe wist je dat allemaal precies? je leest toch geen kranten je hoort luistert niet naar de naar, naar, de, naar de radio kijk kijkt niet naar de tv hoe kan je dat allemaal weten je hoeft niet te weten het is eenvoudig, het is erg eenvoudig als we gewoon luisteren het heeft niets met voorspellingen te maken gewoon kijken naar hoe dat allemaal zich ontwikkelt en zelfs niet, dan hoef je niet veel te lezen maar gewoon kijken naar aandachtig gewoon Verband, verband leggen met het hogere. Heb je dan net zoals hij ons vertelt. Hogere en lagere met elkaar verbinden. Dan wordt het zichtbaar. Dan hoef je niet een peeling, zoals je Bureau te hebben. Dan hoef je niet een. Uh. Maar zo. So, dus. Um, de re de rechterkolom. Onderaan. De regel 23. Lamet tet, ot lamet tet. Avad, we avad kadosh hu it van w'ehule. En de Heilige gezegende zei, deed, maakte, letters, uh, w'ehule, enzovoort. Dubbele punt. We asa 24 ha kadosboro hu ot jod. En de Heilige gezegende zei, Maakte de letters. Elionot Gdolot. Hoger letters. Grote, hoger letters. En dan geeft hij ons even. Hij geeft een toevoeging. Zot Al 25. Sfirot Habina. Die hint geven of die toespeling. Hoe zeg dat? Verwijzen, kunnen we zeggen, hier in dit geval. Verwijzen naar de sferot van Bina. Dus de grote letters, dat zijn van Bina. Weet tachtonot, tachtonot, En lagere letters, kleine, lagere letters. De linker kolom, de eerste regel. harom zo, als spheroot, allemaal goed, die verwijzen naar, uh, of Hint geven. Ja, uh, verwijzen naar de sferot van Malchut. Omishoom ze. Kom wel zo. Omishoom ze. En daarom. Katuf is het geschreven. In het begin van het Torah. Vier woorden. De eerste vier woorden. Is het geschreven. Twee. Bet-bet. De heinu. Dat wil zeggen. brishit. Barah, dus de eerste twee woorden van de Torah is Breshit, Barah, in den beginnen, schip, en beide beginnen ze met de letters Bet. Hij gaat ons geweldig nu uitleggen. We gaan Alef, Alef, en dan vervolgens derde en de vierde woord is is begint met Alef, dus ook Alef, Alef. Dus groot en klein, hogere wereld, kleinere, lagere wereld. Dat is wat de schepper geschapen had. Uh, drie. Hai de dat wil zeggen. elokim, et. Dus het derde en vierde woord is elokim, e Et. Et is dan dat stukje wat. We uh, zo dat is vierde woord. Sheha alef weha bet. Dat is de letter alef, En de letter bet, harishonot, de eerste. De eerste van die, van die, van die, van die beide beide gevallen van het gebruik daarvan. Dus de eerste alefs en de eerste bets van die twee. Hen, uh, oude jood, milemala, dat zijn de letters die boven zijn. Me van de bina. Vier. We ha alef, we ha bet, hashni jood. En de tweede alef. En het tweede bed van die twee. Uh, Vijf hen, ootje Jood, millimalen, die zijn de letters millimata, sorry, beneden. Mimalgoed, die zijn van malgoed. Ik zal kom, kom straks weer, ik kom zo wel, hoe we weer wel, ik kom weer wel, te zien wat het allemaal is. weer wel, ik dat is belangrijk zes Meolama elion, Shego Bina, van de hoge wereld dat Bina is. Umeolam, Meolama tachton en de Lach wereld zeven Shego, zo shu goed dat dat Malchut is. Kidei ze je shpiu, sho zo vezo, he ik voegde toe, jehoede, dat om omdat op dat zij op al an elkar zullen de hogere wereld, de schepper, dus in de eerste vier woorden van de Torah wordt aangegeven: tweemaal bed en dan tweemaal ale. Wat betekent dat? De eerste bed is bed van, van de hogere wereld en dan bed van de lage wereld. Dus de hogere wereld is Bina en de lage wereld is, uh, is uh, malgoed. En de tweede reeks, tweede. Twee, half en half, dat is een e de eerste half, is ook van de hoge wereld, van Bina, en de tweede half is van de lage wereld. En hij heeft het zo gemaakt dat zij elkaar zullen geven. Niet alleen dat uh, uh, het hogere geeft aan de lagere, maar zie je dat de lagere heeft ook een, geeft ook aan de hogere. 8. Bejura Dvarim. Autejot ravravan, hen, nevchinat, negen habina. We itvan tatain, zerain, zirin hen, bazon. 8. Bejura Dvarim, uitleg van woorden. Itvan ravravan, de grote letters. Hen, Mifchinaat, Habinati, die zijn van het aspect Bina. 9. We, Itwan, tatain Zeirin, en terwijl de letters, uh, lage, uh, kleine letters, die komen van Zon, van Zeirampin en Nukwa. 10. Вгиней. Каше Гаильон руцеле Гашпиоватахтун. Летеркупкутоп. Какая в это общее интересное дингерtelt. И daarna gaat je ons uitleggen. Акин. Вгиней, хаше Гаильон 12. De Breshidbara waarin. Ousnei haalafin. De elokim et. Hij begint zijn uitleg. We heden, zie hier. Kashailion, rotzele aspia wat achtoon. Ook de wetten. Het is allemaal wetten van het hele absolute wetten. Wanneer de hogere wenst te geven aan de lagere. Kijk nou hoe hij ons vertelt. is ook de wet wanneer de hogere wenst te geven aan de lagere, hij goed zarecht, elf, leidt la bèche betachton, dient hij zich inbedden in de lagere. Het hoge dient zich inbedden in de lagere. Hoe kan een lagere opstijgen? Naar boven. Hoe kan het? Hoe we, wie kan het opstijgen? Dat is allemaal, allemaal fantasie. Dus om het te bewerkstelligen, moeten, moet je het zo doen van beneden, dat het ja laat de hogere in jou is zich inbedden in jou. Dus dat het binnen jou gaat stralen. Dan, ja, op die manier kan een lagere het hogere aanvaarden, ervaren, etc. Zie je wat hij ons vertelt? We 6 zot stee En dat is het geheim van twee letters bet van Brishit, de Brishit bara, van Brishit bara, bed bed. Hij had ons uitleggen. Ush halafin en twee letters Alef in die twee woorden. Derde en vierde woord van de Torah, de, El, de Elokim et. Dus Elokim et maal Alef. Dertien. ki. Want, bet Harishona de eerste letter bet. Hier shell een heilion, die zijn van de hochere Dat is van de bina. Shehi bina, dat, dat is bina. 14. We hebben het haar en de tweede bet. Hier shel het dat is van de, de lachere. Dat is van, van de lachere. Shell tachton. Zijrenpin? Asher. Ze, ze pin. Oké. Okay. Asher. Asher, asher Habet 15 Harishona. Waarbij de eerste bed. Hitlapsha Hitlopsha bo. Heb ik het goed of okay? niet? Yeah. Ja. Yeah. Waarbij dus de eerste bed. <coughs> in de bed wordt. In de tweede bed. komen we al zo direct. Wat de hele bedoeling is om het hogere met het lagere te verbinden. Ja? De, de, de schepperschip, de lagere wereld natuurlijk. Maar, om te ver, te, maar dat moet verbonden worden met het hogere. Daarom heb je dan die bed, bet. de, de eerste bed is de bed van de bina. En het tweede is de bed van de lagere wereld, zon. Allemaal goed, wat zeg je dan? dan? En het eerste, de eerste bed moet ingebed worden in de lagere. Dan kan het wel een zeer belangrijke, belangrijk geheim wat je ons vertelt hier. En zullen we zien ook in het hele kabbalah dat het altijd zo is. Dat de, lagere moet ingebed, de, de hogere moet ingebed worden in de lagere. En dan op die manier kan een, een hogere. De lagere licht geven en omhoog trekken, als het ware. Wegen 15. Wegen haalaf Harishona. Hier 16. De Bina. En ook, zo ook, Alef. De eerste Alef. Dat is van het de derde woord. Vanuit van de, to, van de to, In de Torah. Vanaf het begin van de Torah. Is Bina. Het komt van de Bina. Shehi. Hitlapsha. We Alef welke eerste Alef is ingebet in de tweede Alef, Shel Zerampin, van Zerampin. 17. Kidele Haspia Alef om hem te geven. Hogere, zo is het de wet van Hilal, zo is het opgebouwd dat de Hogere wil graag, altijd wil. Lettel alleen wil al, altijd geven aan de lager. En dat is dan wat uh, een hint wordt, ge, wordt gegeven in, aan het begin van de Torah. Van die twee beds en twee bèds, twee, twee alefs. En straks gaan we eens kijken, wat zal ik u vragen iets? We we'll gaan kijken wat het allemaal, waarom twee alef, twee bèds en twee alefs, waarom niet anderen? Nog andere letteren. Waarom die twee albed en twee alles? Dat is ook interessant. Waarom niet Gimel? Ja. We ze, 17, we ze Amro, and that what he we en dat is wat hij zei. We gulhoeken, gada, en allemaal als één. 18, havo, ware ze. Mi'alma alma, ila, ala, a, o, alma, tata, a, van de hogere wereld. En van de lagere wereld. Klom dat wil zeggen 19 snee Dat twee letters bet. hen in jane gaat, dat is één één aspect. We gaan snee halafien En zo ook twee letters 1, 20 hen in jane gaat, dat zijn ook één aspect. Hela, harishonot Hen, Mi Alma, ila, a, ala, a. maar de eerste letters, zowel Bet als Alef, die zijn van het hoge, van de hogere wereld van Binadus, 21. Was and En de tweede, tweeden, Hen, Mi Alma, tata, die zijn van de lagere wereld. Van zon, van zeven pinnen ook. We hen, er achter. En die zijn als één. Die vormen eenheid. Zie je dat? Ki, 22. Midlap short. Zo, was zo? Kijk, zij zijn als één, zegt hij. Waarom zijn ze als één? Want de ene, want die zijn in elkaar uh, bekleed. ja, yeah? die zijn uh, uh, op elkaar, in elkaar ingekleed, als het ware. De ene is, uh, wat altijd wat, wat iets wat hoger is, kwalitatief, is altijd binnen die andere, binnen datgene wat, wat uh, buiten, van buitenkant is. Dus die zijn op elkaar, uh, die zijn dus, uh, bekleed elkaar. Kaderig, heiljoon, harotzellig speler te zoals het Gebruikelijk is dat de hogere wenst te geven aan de lagere. Zegt u hier. We hebben de alma in la A en de letter bed van de hogere wereld. Hitla be, Beshet habet 24, de alma tata A bekleed of ingebed wordt in de bed van de lagere wereld. We gaan naar Alef 24, na de koma, en zo ook de Alef van de, wereld, van de hogere wereld, 25. Het Lapsha is ingebed bij Alef de Arma in de Alef, Alef van de lagere wereld. Nou, dat is het einde. Wij zouden verwachten iets anders, maar zo is het, heeft dat hij ons verteld. De laatste twee letters, die aan bod kwamen. Dat waren bet, en daarna alf. De Torah is geschapen door, door uh, of de wereld is geschapen door de, wereld, door de letter bet. En zo ook, de Torah begint ook met de letter bet. Welk verband is er tussen de Torah en, tora, en, en het scheppen van de wereld? De wijzen vertellen ons dat wanneer de schepper wil de wereld de, de, de wereld wilde scheppen, dan keek hij in de Torah en schip de wereld. Natuurlijk niet in de Torah-rol zoals so wij dat hebben hier op aarde, natuurlijk niet. Maar hij keek als het ware naar de blauwdruk. Uh, en hij schiep de wereld. Dat is de Torah. En de letter bet is, zoals we hebben geleerd, geeft bracha, de zegening, aan ja? werelden. Het licht van zegening. terwijl de letter alef is, is de letter bet is als het ware het begin van de schepping. Ja? Die geeft alleen maar zegening. En de letter alef, die komt pas aan bod, wanneer de hele alles wat onder de letter bet is al gerealiseerd Eindelijk? dus alles wordt gerealiseerd dus onder de letter onder de letter bed die zorgt voor alles, die geeft aan de hele schepping uh, van bed tot taf en daarna komt de buurt uh, aan dus de letter alef, de letter alef is kompas later uh, bij de Koen. natuurlijk ze participeert overal de letter alef maar niet dat dit echt uh, de last touch wordt, dan natuurlijk door letter alf gegeven. Daarom zegt hij ons ook, dat de Torah begint met twee letters bet, en daarna ver ver vervolgens twee letters alf. Dus breshit, bara, Elokim, et, in den beginnen, begint ook met, met bet, en dan bara, schips, dus begint ook met bet, en dan Elokim, alf, en et is ook met alf. Dus eerst komen de twee bet in de schepping. Dus eerst komt de fase van correctie van de wereld. En de correctie van de wereld is de letter bet. Ja, waarbij de Torah geeft het ons een hint. De Torah geeft een hint, alleen steeds hints dat wij moeten doorheen lopen komen. Dan zien we de eerste, eerste, eerste twee woorden van de Torah zien we Breshid Bara in de beginningsschip. En hier zit dan de hint voor de correctie. De 6000 jaar van de correctie worden aangegeven door die twee letters. De eerste letterbed is een grote letter. Als je kijkt ook naar de Torahrol, dan zie je ook dan een grote letterbed. Eerste. En de tweede is een kleine letterbed. Als je in de Torahrol kijkt, echte Torahrol, dan zal je dat zien dat de eerste letterbed is groot. Waarom? Dat is Bina. En de tweede letterbed, Bara, is uh, is een kleine, lager wereld. We zullen ook straks zien, ook, we zullen straks allemaal, onthouden goed, neem het in jezelf op, want we straks zullen we zien, dat breshit het woord Breschit, daar zit de hogere wereld, hoge wereld in, in het woord breshit. In het begin. Daar zit in. Hogere kracht. En in bara, overal waar wij horen in de, het woord scheppen, is duisternis. Ten aanzien van het licht wat, wat uh, het hoge wereld is. Maar het scheppen, scheppen, het woord bara, ziet al daar een vorm van duisternis. Een goede duisternis uh, wordt word, word ook gezegd. Uh, uh, Oor Hij die vormde licht, maar schiep de duisternis. Over de schepper wordt gezegd. Want duisternis is ook een vorm van, uh, ja, is ook een bestaansrecht. Uh, Hij heeft ook een bestaansrecht, is ook uh, functioneerd in, in de schepping. Maar dat is dan, wordt gedekt door het begrip bara, scheppen. Het lagere gedeelte. Van de lagere werelden worden geschapen. Maar over hogere werelden wordt niet gezegd dat. Dat is dat. En. Dus wordt aangegeven wordt, wordt, wordt in die twee woorden. Beginnende woorden van de Torah. Dat. De grote bed. Het de eerste, de eerste woord. Breshit. Breshit. Is binnen het woord bara. Dus het. De hogere wereld, Bina, is binnen de lagere wereld, wat de zon is. En zo ook, daarna volgt dan Aleph. Ja, Elohim, Het Eerst komt dan de correctie van de wereld, door de letter Bed. En vervolgens, derde, de derde en de vierde, is de Gmartikon, de uiteindelijke correctie. En, en zo wordt ook weer hogere en lagere de hogere wereld, Bina en de lagere wereld dat is wat ongeveer een beetje wat uh, wat we hebben geleerd de eigenschappen van die letters hebben we geleerd, dat zal ons enorm veel helpen ook straks wanneer we beginnen, we verder gaan met de zoger uh, met zoger Brigitte wij keren nu terug naar de pagina 5, waar we gebleven waren. We waren gebleven op 6, maar we keren terug naar de pagina 5 van zover. Want dat is voor ons belangrijk uh, om daar even mee verder te gaan. Als het goed is, dan iedereen heeft de pagina 5 en de pagina 6. Iemand die dat. Huh? Ja, een pauze maken we in ieder geval. Maar als iemand dat niet heeft.